Holland Doc Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Straks zo rond kwart voor tien de hel van Dakar. De heren staan nog steeds vast aan de grens tussen Argentinië en Chili. Maar eerst Amsterdam. Luister eens. Dit is een vogelaarwijk. Dit is een... Krachtwijk. Dat kun je horen, hè? Je hoort het aan uh, auto's vaak. De auto's hebben van die... Sommige auto's, althans laten we niet stigmatiseren, van die... een beetje gaterige uitlaten die... zou klinken. Je kunt het ook horen aan de talen. Men schat dat hier zo'n honderd talen worden gesproken. Dit is het Timorplein dat u hoort. Dit is de... Indische buurt van Amsterdam. De Indische buurt, de eerste Atjeestraat, de tweede Atjeestraat, de Balistraat, de Javastraat, het Javaplein, het Makassarplein, de Makassastraat, de Indische buurt of de Indische buurt, zoals de oude Wetse Autochtone Amsterdammer zegt. Maar ja, waar vind je die nog? De oude Wetse Autochtone Amsterdammer heden ten dagen. Zijn allemaal in Almere gaan wonen of in Purmerend, Of toch niet? Hoe is het nou toch met deze buurt, na vier jaar Vogelaarwijk, te zijn geweest? Tussen de Turken, de Surinamers, de, de Nederlanders, de Marokkanen... de Kaapverdianen, de Antillianen, woont ook een Fries, Botte Jellema, Een ver Amsterdamse Fries. En hij brengt vanavond deze wijk, deze Vogelaarwijk, in kaart. Want er is een rapport... In de maak van de heren Pans en Deetman, dat komt in maart komt dat uit. En dat gaat over die Vogelaarwijk. Een evaluatie van die vogelaarwijken. En daarom vanavond vier jaar Vogelaar. Ik heb hier een verhaal les gegeven. Hier Rinus Mugels. Rinus Mugels heeft hier les gegeven? Hier Rinus Mugels, geen leraar. En nou, dan zie je pas hoe die, hoe die gevels eruit zagen. Zo'n prachtig mooi. Dan zie je eigenlijk hoe mooi die buurt is en was. Helemaal ja, in de tijd dat het gebouwd werd natuurlijk. Het was de Friese vlag aan de gevel van zijn lijstenmakerij die mijn aandacht trok. Piet Seidsma, nu gepensioneerd, had jarenlang een houtwinkel aan het Javaplein. En heeft ook in de stadsdeelraad gezeten. Hij komt niet uit Friesland, maar de vlag had me wel in zijn zaak gelokt. Twee jaar geleden is het pand waarin zijn winkel zat gesloopt. Er staat nu een groot nieuw gebouw. En de straat staat nog vol ondernemersbusjes en stijgermateriaal. Nou, dan komen we natuurlijk bij de nieuwe ambasschool, zou ik maar zeggen. Kijk, de bovenkant is een andere manier van bouwen. Die is er, in, is er bovenop gekomen uh, omstreeks uh, 1960, dacht ik. In mijn tijd stond die hele bovenverdieping stond er niet op. Op een derde verdieping, wat toen de bovenste verdieping was... Naar rechts, als ik hier langs loop, moet denk ik denken. Ja, ik vraag vraagt me niet waarom, maar het is nou helemaal zo. Ik geloof dat als je ouder wordt, word je er gevoelig voor voor dat soort dingen. En daar gebeurde het. Daar heb ik inderdaad vak geleerd Waar ik eh, tot de dag van vandaag profijt van gehad heb. Ik woon nu vier jaar in de Amsterdamse Indische buurt. Piet Seidsma kwam er als jongetje in de Tweede Wereldoorlog wonen. Toen ik voor het eerst in deze buurt kwam, hè, dat was april 1945... Toen was het onmiddellijk feest natuurlijk. Hè? Maar ik dacht toen in mijn naïviteit, dat is een leuke buurt. Uh, hier zijn die mensen allemaal vriendelijk en ze maken feest en de vlaggen hangen ook nog uit. Niet in de gaten dat de oorlog afgelopen was. Dus de buurt had het gelijk bij me gewonnen, want ik dacht, dit is een gezellige buurt. De vader kwam er ook bij natuurlijk, want die was uh, zes jaar weg geweest in de oorlog. Dat was een oude zeeman die uh, zes jaar niet terug kon komen. Op Koningendag en op het Boeruwpleintje waar we toen woonden, Boeruwstraat heette het. Vanwege die Koningendag was er een muziekkorps die daar ja, gewoon speelde. Die was dat toevallig en de optredens waren daar en het was allemaal hossen. En hij, hij zag, vanwege de bevrijdingen, vanwege die eerste Koningendag, in combinatie voor ons dan dat mijn vader terugkwam. Maar dat was natuurlijk een hele bijzondere gebeurtenis. Dat je plotseling tegenover een man staat die, die je vader is. Ja. En, en hij herkende mij in eerste instantie niet. Maar mijn moeder die, die, die, die vertelde al rap wie dat kereltje was die, die tegen hem aan stond te springen. Nou, dat was ik dan. <lacht> ik werd bijna zeven toen, toen ik hem voor het eerst zag. En, ja. uh, hij had een, een grote kisten bij me. Die kwam uit die auto. En van die, van die, later bleek hem gewoon een Seemalskiste te zijn. En uit die kisten kwam alles. Er kwamen sigaretten en, en, en er kwamen uh, notabene schoenen. Echte schoenen. Terwijl ik nog op, naar mijn mening, op een soort klepper liep. Met een houten en een bankje eromheen. Want dat was natuurlijk heel normaal, natuurlijk, naar die En toen had ik plotseling Engelse schoenen. Denk ik, denk van drie maten te groot. Maar dat had ze wel. De Indische buurt is een wijk in het oosten van Amsterdam. Ingesloten tussen het spoor bij station Muidenpoort aan de linkerkant. Het Flevolpark rechts. Aan de onderkant een ringvaart van de Watergrasmeer. En boven het oostelijk havengebied. De wijk is ongeveer 100 jaar oud. Hij lag natuurlijk prachtig in deze buurt. Want uh, Werksporen lag hier om de hoek. Een grote werkgever. Uh, het hele wat we nu het Oostelijk Havengebied noemen, dat was, uh, was het havengebied. Grote maatschappijen, Maatschappij Nederland, en de Ocean en noem ze allemaal maar op. Die waren daar waar ook heel veel in deze buurt. En dus natuurlijk uh, de vaders in dit geval uh, daar hun brood verdienden. Op een goede manier. Uh, we hadden hier natuurlijk. Uh, de veemarkt, met de slagplaats die toen nog in Amsterdam gevestigd was, wat een grote werkgever was. Met andere woorden, dit was een buurt met arbeiders, maar die op een goede manier hun brood verdienden. En dan zeg ik niet dat deze bedrijf was, maar het was ook niet echt armoede. Het was gewoon een goede arbeiderswijk. En die in mijn herinnering, best zeker bestaande op dat niveau, tot uh, laat ik zeggen, eind jaren 60, begin jaren 70. En toen kwam de omslag. Toen toch bekend werd dat Indische buurt eigenlijk uh, ja, door, door zijn hoeven zakte. En met zijn hoeven bedoel dat, dat, uh, ik dat de, de gebouwen die er stonden en de woningen... die waren toch uh, voor de eerste, een gedeelte voor de Eerste Wereld gebouwd... en een groot gedeelte tussen de Twee Wereldoorlogen in. Mm -hmm. En dat was op een tamelijk onweskundige manier gebeurd. Dat, uh, dat die palen tekort waren en dat soort verhalen gingen de en met als resultaat dat het gewoon zeggen, een jaar of... 50 na het begin, zeg maar 50, 60 jaar later, dat de eerste slooppartij hier begonnen. Nou, dat was eigenlijk uh, de grote ommekeer. A natuurlijk dat uh, heel veel blokken toen niet zo rap, uh, dat ze herbouwd werden dan nu. De hele blokken stonden gewoon leeg, werden dichtgespijkerd. Wat echt een echt een heel armoedig gezicht was. Dat vond ik nog heel vervelend in die periode. Het duurde veel langer voordat er nieuwbouw kwam. Uh, en, en de nieuwbouw die terugkwam, was ook niet van echt heel mooi, wel goed, wat betreft kwaliteit, maar niet echt mooi. Mm. Vandaar dat ik nu zo tevreden ben wat er nu tegenwoordig gebouwd wordt. Uh, maar met als resultaat natuurlijk, dat al die mensen die hier toen woonden en ook wel weer terugkonden in die nieuwbouw, ja, die moesten veel meer huur betalen natuurlijk, ja. want dat was ja. groter. Ja. Punt nummer 1, want die woningen werden groter. En ten tweede natuurlijk, uh, voor diezelfde centen... konden ze in Almere of in Purmerend of god weet waar ze allemaal naartoe gingen. Uh, laat ik zeggen, een, een benedenhuisje huren en, en, en met een tuin voor en achter, noem maar op. Dus heel veel indische buurtjes kozen daarvoor. Middels resultaat, uh, de autotone bewolking ging weg. Daver in de plaats kwam vanwege die slooppanden toch veel uh, allochtonen mensen. En dat waren toen natuurlijk de Turken en Marokkanen. Die hier alleen maar naartoe kwamen in die tijd om te werken. Dus die besteden helemaal niets. Die vader die hier werkte, die dacht, ik ga hier in jaren 5, 6, 7 mijn brood verdienen. Uh, en dan ga ik terug naar mijn gezin. Nou, dat bleek niet, niet te kloppen. Zij hebben zich vergist en de toenmalige bestuurders hebben zich vergist. In de maand dat ik er kwam wonen, werd de Indische buurt een van de 40 Nederlandse probleemwijken. Voormalig minister Ella Vogelaar maakte deze lijst bekend in maart 2007. Dat betekende dat mijn buren twee keer zo vaak van school gaan als elders. Dat ze in woningen van lage kwaliteit wonen. Dat veel van hen werkloos zijn. Dat ze gemiddeld een laag inkomen hebben. En twee keer zo vaak als anderen in de schuldsanering terechtkomen. Dat ze ongezond zijn en zes jaar eerder sterven dan gemiddeld. Dat ze zich onveilig voelen vanwege criminaliteit. En dat veel van hen niet of slecht zijn ingeburgerd. Ik woon in een vogelaarwijk. Kijk hem kijken. Nou, nou krijg je een spreepje op. Renoveren. Ja. Renovatie. Nee. En dat heb ik gedaan omdat jij zo <laughs> elke keer dat betaald. Het is wat in? Ja, nou, jij nou, hebt ook nog DNA-spray. Dat uh, wordt geplaatst. Dat heb ik gekregen van uh, het stadsdeel. Dus dat. Uh, nou, dat is als er een overvaller komt en hij verlaat de winkel, dan wordt hij bespreid. En dat is dan met een lamp zichtbaar voor uh, de politie. Aan het eind van de Molukkenstraat is de tabakswinkel van mevrouw Hartman. Ik ben in 1975 gestart. Toen hadden we een postagentschap met sigarenverkoop en loterijen. De postagentschappen zijn toen verdwenen in... Amsterdam. En dat uh, vonden we eigenlijk wel fijn, want het is toch uh, overvalgevoelig. Dus nu kan je het zien als een sigarenzaak ja. met bijbehoren. En dat het overvalgevoelig is, dat heeft bij u nogal sporen achtergelaten? Ja, sporen. Je hele uh, leven is veranderd natuurlijk door uh, de gevallen wat, wat, wat ik heb meegemaakt, laat ik het zo zeggen. Hoe vaak ben je overvallen? 18 maal. In 1993, toen is mijn man vermoord door een overvaller. Dus dat uh, heeft wel impact gehad natuurlijk. Ja, dat is uh, jaren nog hebben mensen het erover. Dus het is nu 17 jaar geleden. Dus dat uh, heeft bij de mensen toch wel. Uh, een, een, een sporen nagelaten. Hè? Dat het uh, was ook te veel. Het, het, het, het, het, het uh, kwam natuurlijk in Amsterdam in het nieuws en dan, ja, dan komt de media natuurlijk snel op je pad uh, om te vragen hoe en waarom en uh, wat er allemaal is gebeurd. En omdat dat ook zo vaak toen gebeurde hebben ze, en, en toen waren er nog geen camera's en er waren geen, geen videobeelden, dus het is uh, eigenlijk daarna een versneld tempo gegaan dat de winkeliers meer beschermd werden. Ja. Da. Pak je en En dan slaafstuk. Ja. Heel wat. Ja. Ja. De buurt kan er niks aan doen. Het zijn uh, altijd uh, Noord-Afrikanen. Ik heb geen ander type gehad. Dus uh, waar komen ze vandaan? Ja. Ze kunnen in Noord wonen, ze kunnen in Westen. Ze opereren meestal niet in hun eigen buurt, dus dat, uh, dat is algemeen bekend. Ik, ik heb verder s'avonds met de buurt niks te maken, dus het uh, is wel weer lekker om uh, naar je eigen woonomgeving te gaan. En zou je voor geen geld willen? Nee, nee, nee, ik niet meer. Ik heb in mijn jeugd hier wel gewoond. Maar ja, toen, toen, toen bestond het alleen uit Nederlanders. Als er een buitenlander liep, dan. dan, dan, dan vond je dat al vreemd. Dat, maar ja, daar praat ik over? Dat, dat is verleden tijd. En ja, wanneer was dat meer. toch Nou, ik ben nu 66. Ik heb tot mijn achttiende in, in deze buurt gewoond. Daarna zijn we verhuisd. Dus uh, weet alles over deze buurt. Op 6 november 1993 werd André Hartman in zijn winkel doodgeschoten door een tbs'er met verlof. Dit werd in de media breed uitgemeten. In 1994 maakte de tros hier de televisieserie Bureau Balistraat, waarin een wijkteam van de politie werd gevolgd naar alle mogelijke ellende die zich hier voordeed. De Indische buurt kreeg in de jaren 90 een hele slechte naam. Ja, ik heb me eerlijk gezegd altijd een beetje verwonderd... dat, dat, dat, dat die, die aandacht die aan toen was in de Indische buurt... Hè? laten we beginnen bij 85, 90... Uh, je kon de televisie in dit geval de Amsterdamse zender, uit de 15 niet aanzitten, of ze hadden het over de Indische buurt. Maar er gebeuren ook wel ernstige dingen. Meneer Hartman, die neergeschoten uh, ja. ja. zijn. Ja. Dus ja, precies. Dat kon. is precies. Dat zeg je goed. Dat is ook het moment geweest dat daar ook bij mij. Ja, dat ook bij mij. Wat, wat, ging, wat, wat is er nog gasten met onze buurt aan, aan, aan de hand? Kijk, nu zijn we een beetje uit beeld gelukkig op, op, die, op de televisie, maar wie, die nu de pin uit zijn, dat is slotenvaart. Er kan daar niks gebeuren of het is hij op die televisie. En dan denk ik, god jezus, die hebben die rol van ons overgenomen. Ik wacht op degene die gewoon opstaan straks. Laten we nou eens in die wijk gaan kijken. Wat gebeurt er nou met de televisiecamera? En niet zoals toen in Hartmans tijd. Dan je door zijn Javastraat sluipen. En dan op, op een beetje filmachtige manier zo'n Javastraat filmen. Half donker en schaduwen. En toevallig zie je ook nog iemand achter een container staan. Dat is de wijk. Nee, zo was de wijk niet. Dat was gewoon een en... momentopname. Maar media-hype of niet... De statistieken zijn slecht. Onveiligheid, schooluitval en werkloosheid van de bewoners zorgt ervoor dat deze Amsterdamse wijk sinds 2007 een vogelaarwijk is. Vogelaarwijk? Deze wijk? Oh, dat weet ik niet. Ik weet ook niet wat het betekent. Een probleemwijk, een aandachtswijk. Oh, vogelaarwijk. Nou ja, nee, wij We weten alleen dat deze wijk in de volksmond Schotel City uh, wordt genoemd. Omdat er zoveel schotels hangen. Ja, nou ja, Probleemwijk. Er, er, er waren gewoon een hele hoop problemen. En dat zeg ik. Dat is het cultuurverschil. Als ze daar een, een, een bijlammer van gaan maken. Dus door alle uh, culturen in één uh, wijk te stoppen. Ja, dan krijg je dit. Ze hebben schijnbaar niet genoeg van de bijlanden geleerd. 80% zeggen ze, zeggen ze hoor, dat er 80% aan buitenlanders zit. Dus je krijgt gewoon een, een cultuurverschil. En dat pikt niet elke Nederlander natuurlijk. Hè? En vooral een Amsterdammer niet, want die heeft altijd het laatste woord. Kijk, ik vind gewoon als je naar een land gaat dan moet je toch wel een klein beetje de taal beheersen. Of een Engels beheersen, zodat wij dat kunnen verstaan. En niet met gebarentaal. Dat is één keer leuk. Maar, maar als we alleen maar wijzend op iets gewezen worden... en zo'n klant moeten helpen... wij moeten ons ook wel aanpassen aan, aan hun gewoontes. Maar niet dat wij dus al onze oude gewoontes... qua Nederlander overboord gaan gooien. Dat, dat kan gewoon niet. Dus wordt worden nu bekeken door een uh, agent. Of niet niet uh, hanggedrag vertonen. Ja. Dus misschien wordt hem zo meteen uh, weggestuurd. Ja. Rob van Velen. Hij is participatiemakelaar. In dienst van het stadsdeel Oost helpt hij bewoners bij initiatieven om de Indische buurt te verbeteren. Hij kent de buurt door en door. Er zijn hier twee coffeeshops, vrij dicht bij elkaar. We bedienen een regionale markt. Mensen uit Zuidoost, uit Almere, komen hier... Uh, spullen halen. Midden in een woonwijk geeft op sommige avonden 1800 verkeersbewegingen in een klein straatje. Hè? De Niaststraat is een kleine straat. En uh, jongeren blijven hier soms ook uh, gebruiken in de openbare ruimte. Zeker als een combinatie van drugs en alcohol gebruik wil men ook nog wel eens vervelend uh, worden. naar elkaar toe. Dus we zijn hier regelmatig Vechtpartijtjes. De vlam kan zomaar in de pan slaan. Dus de politie wil heel graag daar zicht op houden. Het Makassaplein waar Rob en ik staan ligt bij mij om de hoek. Ik kan mijn huis niet in of uit zonder te worden gefilmd. Het is geen winkelstraat, het is geen uitgaansgebied, maar een gewone woonwijk. Zo'n cameratoezicht mag in Nederland alleen bij hoge uitzondering. De Stadsdeelraad moet iedere twee jaar opnieuw beslissen of ze het project willen voortzetten of niet. Vorige maand was het weer in de orde en werd nut en noodzaak onderzocht. De twaalf camera's in de Indische buurt kosten ongeveer 150.000 euro per jaar. Mevrouw Hartman heeft sinds 2006 één van die camera's voor haar tabakswinkel... en is sindsdien niet meer overvallen. Ik heb niets meegemaakt. Dan moeten ze niet beloven. Dan moeten ze gewoon uh, blijven volhouden. Veiligheid is voor mensen. En, en ook voor mij, dat staat gewoon in een hoog vaandel bij me. En dan... Uh, vind ik niet dat ze dat zomaar weg kunnen halen voor een geldgebrek. Het werkt gewoon hier. De cameratoezicht wordt in Nederland gezien als een vrij heftig middel. Uh, in verband met de privacy en dat soort zaken. Uh, dus ze, ze, Daarom is het is hier ook... Als... Maar wat is privacy? Hè, we worden, uh, uh, op de snelweg worden we ook gefilmd. En in, in winkelcentra's worden we ook gefilmd. Maar ik vind gewoon dat de Nederlandse burger gewoon beschermd moet worden. Voor dit soort uh, gevallen. En ik, ik ben er blij mee. Voor mij mogen ze me filmen. En voor deze buurt is zoiets gewoon Nou ja, deze buurt heeft dit gewoon nodig. En als het afschrikt, waarom niet? De stadsdeelraad belegde een discussieavond over het cameratoezicht. met het oog op de aanstaande beslissing. Zoals in ieder geval de raadsleden in ons midden weten, uh, staat volgende week op de agenda van de raad een verlening uh, van de pilot uh, camera toezicht in de Instituut. Mevrouw Hartman was een van de insprekers. Ze vindt het heel erg dat er überhaupt over het weghalen van de camera's wordt gesproken. Maar, maar, maar mag ik één ding zeggen? Ja, nee, nu heb ik de camera, nu werkt het en nu hoor ik alleen maar dat het een geldkwestie is. Ik word er kots en kots op van. Wat heeft het mij allemaal gekost? Het heeft mij zoveel gekost, is een mensenleven niet genoeg mag ik die veiligheid niet behouden. Dat is alles wat ik vraag. Ook de politie doet mee aan de discussie. Sarah Kramer is wijkteamchef van het bureau Balistraat. Ze legt uit waarom de politie een groot voorstander is... van het behouden van cameratoezicht in de Indische buurt. De buurt kent, zoals ik al kort geschetst heb, de nodige problemen. En niet in de laatste plaats aan de overkant. In het gebied wonen en plegen vaak jonge criminele delicten als straatroof, vernielingen, mishandelingen en inbraken. De sociale sprankracht van de buurt is niet stevig genoeg. Het zijn van de autoriteit is zeker niet vanzelfsprekend. Het gaat daar soms gewoon stevig aan toe in de Indische buurt. Overlastveroorzakers vertonen vaak intimiderend gedrag richting bewoners of mensen die hen aanspreken. Bewoners durven hun klachten of informatie niet altijd te melden. Uit angst voor reep of ze hebben er simpelweg geen vertrouwen meer in. Cameratoezicht geeft de politie en haar partners de extra ogen en oren die in de wijk nodig zijn. Ik heb principiële bezwaren tegen cameratoezicht. Maar toch ben ik blij dat de Stadsdeelraad een week later voor het behoud van de camera's heeft gestemd. De politie wil heel graag, die uh, zijn er heel erg blij mee dat het cameratoezicht uh, er is. Uh, maar er is meer nodig. Er is veel meer uh, nodig. En uh, nou, daar zijn alle plannen. Jongerennetwerk, zoals StreetSmart, uh, komen vaak zelf uit de straatcultuur. Maar zien met leden ook aan hoe sommige jongeren in dat drugs en alcohol... ze hun leven eigenlijk ver, uh, verpesten, sch maken school niet af, worden van school getrapt. Uh, vinden geen werk of als ze werk uh, vinden, uh, staan ze zo weer op straat. Tasjes roof, winkeldiefstallen. En ze proberen de jongens daar uh, te krijgen. En uh, er zijn jongens die vroeger jatten bij Albert Heijn en die nu dus nu daar werken. Een mooi project. Een van de vele. En zijn de problemen daarmee van de straat? Nee. Rob en ik fietsen verder. de achterkant van de Indische buurt, uh, aan de Zeeburger Dijk, uh, zijn hier vijf stedelijke instellingen voor mensen die in de problemen zijn. Dus uh, hier tegenover een instroomhuis voor dak- en thuislozen. Uh, uh, voor alcoholverslaafden, Er uh, is een instelling voor psychiatrische patiënten. Er is dus een school voor moeilijk opvoedbare kinderen. En er is nog een jongerenwerkplaats uh, die trouwens binnenkort wel hier weg gaat. En dat was voor jongeren die met justitie aanraking zijn gekomen. Een aantal van die uh, cliënten... Komen vervolgens ook uh, of lopen in de wijk, gebruiken in de wijk. Uh, dus alcoholici die uh, in de wijk gaan drinken. Uh, uh, drugsverslaafden die uh, hier naar de koffieshop gaan, blowen. Maar het is zoveel en zo geconstateerd in een, in een deel van de instituut, die op zich al het zwakste deel is. dat heel veel mensen zeggen: dit is gewoon te veel. Dit drukt te veel op de leefbaarheid van een wijk. En natuurlijk moet er ergens. ...in Amsterdam natuurlijk een opvang uh, zijn daarvoor. Maar als je het allemaal concentreert op één plek... ...dan, uh, ja, dan is het wel een beetje vragen om problemen. En een van de uh, mooie initiatieven is... ...hier een bewoner aan deze kant van de Zeeburgerdijk... ...Maluki Sadat. Die is gaan praten met mensen van het Instroomhuis. En toen zijn ze op uitgekomen... ...deze mensen die in het Instroomhuis... ...die hebben eigenlijk alleen maar contact met hulpverleners. Het zou juist zo goed zijn als ook met gewone wijkbewoners contact te hebben... En dat ze iets positiefs laten zien. Want ze worden nu ook een beetje met de nek door iedereen aangekeken. Wat, wat, dat zijn die jongens die al die rotzooi maken. De blikken, blikjes en de flessen achterlaten na consumptie. Wat toch ook zo is? En dat was ook zo. Maar uh, ze zijn nu bezig met de vorming van een uh, schoonmaakbrigade van alcoholici. En in plaats van die, uh, dat uh, die mensen dus hun spullen achterlaten, gaan ze ze nu opruimen. Er is geen straathoek in de Indische buurt. Of Rob weet er een participatie, emancipatie of bewonersproject bij. Ik ben erg optimistisch omdat ik, in, ik geloof in deze wijk. Ik geloof in de kracht van deze mensen. Dat is ook de vogelaar aanpak. Als je er niet in gelooft moet je het ook niet doen. Maar waarom bent u zo optimistisch? Ja, waarom ben ik optimistisch? Uh, omdat ik de vogelaar filosofie eigenlijk heel erg goed vind. Dat is namelijk dat stadsvernieuwing, stedelijk vernieuwing, niet alleen maar een kwestie is van huizen vernieuwen en de openbare ruimte aanharken. Maar dat het juist gaat om de positieverbetering van bewoners in economisch opzicht, in sociaal opzicht en in cultureel opzicht. Dat we er niet zijn als hier meer juppen komen te wonen en de arme mensen naar de volgende wijk vertrekken die dan weer de nieuwe Vogelaarwijk wordt. Maar dat er echt... Vanuit de overheid, maar vooral vanuit de gemeenschap... wordt gewerkt aan die positieverbetering van bewoners. Dat meer jongeren hun school afmaken. Dat meer jongeren aan het werk komen. Dat de ouderen minder geïsoleerd zijn. Dat de gezinnen in de problemen echt uh, vooruit uh, gaan. Mehdi El Bzouri is van Marokkaanse afkomst... en woont al 34 jaar in de Indische buurt. In de laatste 5, 5, 10 jaar... Tien jaar het is het heel veel veranderd hier in Oost. In, in de Indische buurt, uh, in het uh, algemeen. En Een jaar van strijd, hoe, hoe veranderd zijn ze helemaal. Ze krijgen metamorfose, dit is zo mooi allemaal geworden. De grote huizen, die zijn al weg, die zijn allemaal nu in het vernieuwen. Wat ik ook gemerkt heb, dat is de oude bewoners, die waren allemaal uh, allochtonen. Oude Nederlanders. Je, je ziet ze niet, ze zijn niet meer te vinden. Ze zijn vertrokken, maar jaar of vijf... Ik zie een heel groot veranderen. Ze komen allemaal terug. Ze komen terug waarom? Omdat die huizen zijn allemaal gerenoveerd. En ze zijn uh, die kop aangeboden voor starters. Het is een heel goede zaak. Mijn zoon die heeft ook een eigen huis gekocht op de eerste of de tweede of straat. Kijk, het is een kans om er nog deze buurt, een, een slechte buurt die het was in de jaren. Zeg maar 90, 80, een heel mooi buurt van te maken. Maar ik zie, ik, zie, ik zie een heel groot verandering. De veiligheid is goed uh, merkbaar. Je kunt nu, uh, einde morgens, kan je nog veilig op straat lopen. En uh, dat, dat geeft een heel groot of een, een heel goed gevoel. In het oudste deel van de Indische buurt, waar Bureau Balingstraat ook zit, is veel van het sociale woningbezit de laatste jaren verkocht. Dat er nu zo uh, koopwoningen komen. Dat... Dat brengt gewoon een, een andere situatie teweeg. En dat vind ik ook wel goed. daar heb ik altijd voor gevochten. Oh ja. Nou, dat mensen. Daar... Ja. Dat er gewoon een gemengde, daar, dat er gewoon een gemengde uh, bewonersgroep komt. Ja. Die hebben toch een andere mentaliteit. En dat, is nu wel goed. Dat, dat, dat, ja, tijd moet het uitwijzen, uh, natuurlijk. Of het helpt. Maar voorlopig is het rustig. Dus, uh... Het gaat hoor. Dus, dit is de oude fietsenkelder van de, van de... Ja. Die kinderen die hier naar de Amelschool Ja, die kinderen, ja. <lacht> Lieve kinderen. Lieve kinderen. Ja, ja, ja, ja. ja. ja ik ken die periode wel ik heb een heleboel gekke dingen gehoord van in de buurt, dat het hier uh, echt niet uh, safe was. Een problemenschool. Ja. Maar ja, het is nu over. Het is nu mooi. Ja, restaurant, filmzaal, vergaderzaal, alles erbij. Fiets, je oké, Hij is perfect. Ja. Rustroest. Ja, goede aanpak. Ja. De fietsenkelder van de oude ambachtsschool op het Timorplein. Het was ooit de school van Piet Zeitsma. Je kwam, kijk, we kwamen nu in een klein halletje waar een gedeelte van het restaurant zit. Maar dit was de hal en rechtdoorlopend ging je de monumentale trap op. je dus we nog even kijken? Ja, verdomd. Ja, ja. Dus je kwam hier gewoon die hal in. Daar begon onmiddellijk de lokale. En dat is zo gek, hè? in je, in je gedachten is die trap veel breder dan die eigenlijk in werkelijkheid is. Want hij is natuurlijk exact hetzelfde hoor. Nee, maar ja, hij is ook weer zo'n typisch voorbeeld natuurlijk. Wat kan, je, wat kan je doen met een oud gebouw? Wat eigenlijk zijn functie verloren heeft. Waar ook zijn buurt weer van profiteert. Er zit nu een hostel in, een restaurant, een bioscoop en een café. En er is ruimte voor zelfstandige ondernemers. En er is een fietsenstalling. Het gebouw werd in 2007 door minister Vogelaar zelf geopend. Daar was ik bij als verslaggever voor Radio 1. Nee. Nou! Dames en heren! Het... Het Timorplein is officieel geopend, dank u wel, minister Vogelaar. Ik kwam er vroeger al wel eens, omdat er uh, kennis van mij wonen, maar ik ben hier uh, voor de zomer ook uh, geweest op bezoek om uh, echt uh, van de mensen zelf te horen wat er hier speelt. En uh, nou ja, wat je ziet uh, is: zo'n gebouw hier is daar ook een voorbeeld van. Hè? Er wordt heel veel geïnvesteerd in het opknappen van uh, de wijk. Nou, u bent er heel positief over. Heeft u er geen hoofdpijn van? Nee, absoluut niet. Ik zie dat uh, het feit dat we deze beslissing als kabinet hebben genomen om extra te gaan investeren in een aantal wijken die het moeilijk hebben... dat dat juist heel veel energie los uh, heeft gemaakt overal in het land, in die wijken. En ja, dat geeft mij ook energie. Dus wat dat betreft uh, denk ik dat we echt een kans hebben die we moeten pakken met elkaar. Erik van Kaam van woningcorporatie IJmeren was een van de initiatiefnemers toen de tijd. Nou, mensen groeien niet alleen op in hun woning, mensen groeien op in een buurt in en een uh, wijk. Uiteindelijk gaat het erom dat je je kinderen veilig en prettig wil laten opgroeien. Ook als ze buiten spelen, als ze met vriendjes omgaan, als je je, boek, je bezoek ontvangt. Nou, dus, dus als je de problemen definieert op buurt- en wijkniveau, dan betekent ook dat je de samenwerking moet zoeken met elkaar. Dan gaat het niet meer alleen maar over dat je je eigen complex aan het opknappen bent. Maar dan gaat het over van, wat gebeurt er hier nou in je buurt en in de wijk? Waarom vertrekken mensen hier? Waarom willen mensen hier niet meer wonen? En uiteindelijk, als je die problemen op dat niveau bekijkt, dan zie je ook je kunt je woning opknappen. Maar daarmee heb je nog niet de leefbaarheid en, en uh, de sociale cohesie in de buurt uh, opgelost. En dat betekent dat je ook in zo'n uh, buurt en wijk aanpak uh, ja, af en toe hier en daar uh, wat, wat grotere dingen moet doen. En meer je nek moet uitsteken om zo'n buurt weer het vertrouwen te geven dat het de goede kant uit gaat. En, uh, nou, dit is het mooi voorbeeld daarvan. Een mooi voorbeeld. Hoewel de renovatie van de ambachtsschool al was gestart voordat minister Vogelaar de Indische buurt tot probleemwijk had bestempeld. Net als veel andere bouw- en renovatieprojecten in de wijk. Laat ik zeggen, Om dit nu, wat er nu gebeurt in de Indische in de, in de buurt, op het konto te schrijven van die actie. En dat plotseling Den Haag zich dan met de Indische buurt ging bemoeien. Ik, ik donder op, zeg, bekijk het even. De, laat ik, de stadsdelen kwamen hier in 1990. Die dus veel korter, dat bestuur, uh, bij de burgers stond. Wat ze nu weer gaan slopen vanuit Den Haag. Wat, wat, wat naar mij een ramp gaat worden voor Amsterdam. Dat, dat die zullen groter en groter worden. En misschien zelfs helemaal weggaan. Piet Zeitsma was niet alleen winkelier op het Javaplein, maar zat ook jaren in de stadsdeelraad. Ik, ik vind het veel eer om... op. De nieuwe geboorte van de buurt op het konto te schrijven van, van, van de achterstand wijk. Van de geld, het geld dat toen uh, nog steeds, geloof ik, uit Den Haag komt. Wij hadden in de politiek, en dan heb ik het over de jaren 90, uh, zeker tot 2000, uh, waren er al convenanten vanuit de Stadstelsel met coöperaties. Nou ja, dat zie, je nog, dat zie je natuurlijk wel vaker in de politiek: dat uh, maatschappelijke ontwikkelingen sneller gaan dan uh, de politieke besluiten daarover. Erik van Kaam van woningcoöperatie IJmeren. Ook hij vindt dat Den Haag enigszins achter de feiten aanliep. De, de lokale overheid die was wel al volop met ons bezig om op buurt- en wijkniveau aan de slag te gaan. Ja. In deze buurt had het nodig. En dat uh, is ook bewezen, hè, dat is, uh, de leefbaarheid is aanzienlijk verbeterd in deze buurt. Uh, door die gezamenlijke aanpak. Dus het is, niet, het is niet toe te wijzen aan dit gebouw of aan iedereen heeft daar zijn bijdrage aan geleverd. Bewoners ook voorop. Hè. Op een gegeven moment ontstaat er een soort positieve vibe in zo'n buurt en zo'n wijk. En... Uh, en dat bereik je alleen maar door elkaar op te zoeken... in gesprek te gaan met elkaar en de samenwerking te zoeken. Maar nu zijn we toch in een economische crisis beland. Is dat nog een bedreiging voor, voor de wijk aanpak, zoals dat heet? Ja, ja. Nou, de partijen die hier actief zijn in deze buurt... Uh, uh, die hebben ook met elkaar afgesproken... dat zij gewoon uh, uh, de ingeslagen weg voort willen zetten. We hebben natuurlijk geïnvesteerd in deze buurt... en we willen niet dat die investering teniet wordt gedaan... Uh, als je nu niks meer doet. Dus we blijven gewoon doorgaan, net zo lang, totdat uiteindelijk de buurt uh, zichzelf in evenwicht houdt. Want het is natuurlijk niet zo dat je permanent aan het infuus moet uh, liggen. En, uiteindelijk moet die buurt zijn eigen stabiliteit en zijn, en zijn evenwicht krijgen... en, en uiteindelijk zijn, zijn, eigen, nou ja, zijn eigen broek ophouden, zou ik maar zeggen. Maar zover is het nog lang niet. Rob van Velen denkt dat acht of tien jaar wijk aanpak ook veel te weinig is. Hij heeft het liever over een periode van dertig jaar... Als we hier in 2040 staan, dit z'n tweeën, weer achter dit gebouwtje op Makasselplein. Uh, dan zie ik het volgende. Dan zie ik dat hier bij dit gebouw een terras is met een theetuin. Dat daar allerlei uh, kleine restaurantjes zijn. Dat we jongere uh, werkplekken hebben. Allemaal zzp'ers, uh, eigen bedrijfjes. Dat deze huizen uh, echt opgeknapt zijn. Want uh, dat, dat blok dat ziet er echt niet uit. En dat dit een hele mooie plek is om te wonen en uh, dat mensen hier gelukkig zijn. En men zegt ook wel eens van de menging leidt niet per definitie tot integratie. Er is onlangs een onderzoek geweest uh, over dat als je mensen mengt met elkaar, dat ze niet met elkaar op de koffie gaan. Mm -hmm. dat, zal, dat zal best, dat geloof ik ook best. Maar in dit onderzoek hebben ze niet de kinderen bevraagd. En mijn geloof is nog altijd dat uiteindelijk een menging van de buurt leidt tot dat kinderen op school met elkaar spelen. En uiteindelijk een gener over een generatie of twee, dat hier een prachtige gemeente wijk uh, is ontstaan, waar mensen gewoon prettig wonen. En dan hebben we wat gehad aan de bestempeling Vogelaarwijk. Dan hebben we er wat aan gehad. En, uh, ja, ik weet niet hoe, hoe lang de levenscyclus is van, van dergelijke. Ik denk dat de stad altijd in beweging is. En wat, ik noem wat de Pijp in Amsterdam is, was, is nu het, het mooi voorbeeld. Dat was vroeger een arme uh, achterstandswijk. En, uh, ja, misschien is het over 25 of 30 jaar weer een arm achterstandswijk. Ik weet het niet. Dus ik denk dat die dynamiek in de stad er wel in blijft. En dat het nooit, ons werk nooit klaar zal zijn. Intussen wordt bij mevrouw Hartman DNA-spray boven de deur gehangen. Ja, ja. Ik een maskot. Kijk, kijk, kijk. Als je hoe lang, hoe, hoe onder deur, durft Nou ja, kijk, deze ruimte is zo klein dat hij natuurlijk. De weg is. Ja, maar is... ik moet dus drukken, laat we zeggen, er is hier een overvallen. Het gaat erin om, natuurlijk. Hè? Ja, het is nou, ik moet eerlijk toegeven, de ruimte is hier zo klein dat je echt heel snel moet zijn. Ja, nou ja dat is. Maar ja, ja, dat, dat is ja. Kijk, dat en je krijgt is een poster van me die ik voor je aan kan plakken, ja. dat de winkel uh, veilig is met uh, dna ASP. Ja, kijk. Nou ja, de hele gedachte is natuurlijk dat het preventief moet zijn. Alleen, ja, er zijn natuurlijk, ja, in de... alles valt of staat natuurlijk, met dat je hem zelf activeert. Ja, toekomst, eh, ik wacht vanaf. af. Zoals het nu gaat, gaat het goed. Laat ik het zo zeggen. Eh, maar, ja, er kan opeens weer een groep komen die onrust Dan Dat weet je nooit. Ik heb nu krijg ik dus dat DNA-spray. Ik hoop dat ik het nooit hoef te gebruiken. Eh, maar het is eigenlijk van, van de gekken dat je het allemaal moet gaan doen. He, toen ik 36 jaar geleden begon, toen, toen, toen zat er één slot op de deur. Nu zit ik uh, helemaal ingepakt, met tralies voor het raam. Want anders dan, uh, word je daar niet voor verzekerd en daar niet voor verzekerd. Dus het is, het is zo'n rare tijd geworden. Dus dat, dat, uh, daar leef ik maar mee, laat ik het zo zeggen, toch? Vier jaar vogelaar. Het werd gemaakt door Botte Jellema, eindredactie Ottoline Rijks. Ja, mensen, de stad is altijd in beweging. Altijd dynamisch. De stad is nooit klaar, nooit af. Al zal je misschien eh, een wijk als Oud-Zuid niet zo gauw een probleemwerk zien worden. Of de PC-hoofd zien verloederen. Dat ziet nog niet gebeuren. Maar... Vogelaarwijken heb je overal. Achterstandswijken heb je overal. Maar bijvoorbeeld in Rotterdam, dat was deze week nog in het nieuws. Daar heeft men grote problemen. Die kan men daar zelf niet de baas. En uh, bijvoorbeeld in Feyenoord is dat. En dan heb ik het niet over de club Feyenoord. Want die is weer op de redelijke weg vanmiddag gelijk gespeeld tegen ADO Den Haag. Den Haag heb je over, overigens ook, ook probleemwijken. Maar in Rotterdam, daar had ik het over. Feyenoord, Charles, Charles. En in een deel van IJsselmonde... Ja, daar kan men de problemen niet aan en men roept nu de roep van het Rijk daarin om het de baas te worden. En actueel zal deze problematiek altijd blijven. Straks de hel van Dakar, maar nu eerst grof geschud. Hollanda presenta. Roberto. Als ik slenter langs de straten in de schemer van de nacht Gluur ik door verlichte ramen, zie ik haast een I'm Grof geschud Amsterdam. Het is tijd voor deel 8, dames en heren, van de hel van Dakar. De heren Muns van Amerongen en Davids... die doen het grootste rondreizende circus van de wereld aan. De Dakar Rally. Die wordt gehouden elk jaar in Argentinië en Chili. Twaalf weken lang horen wij ze verslag doen... van dit niets ontziende mediacircus in twaalf wonderbaarlijke programma's. Het Team Müns, dat staat al geruime tijd vast aan de grens tussen Argentinië en Chili. Zonder vervoer. En het wachten is op een lift. Want de lokale wet schrijft voor: geen vervoer, geen toegang. Maar ja, wie neemt er drie rare Nederlanders mee met grote koffers, waarvan één zelfs ongelooflijk groot? er is nog een ander probleem: hoogteziekte hebben de heren. Daar hebben ze last van. En het kouwen op coca-blaadjes, zoals de lokale bevolking doet... dat schijnt wel te helpen, maar dat heeft weer hele merkwaardige bijwerkingen. En bovendien weet niemand of het in bezit hebben van een paar zakken met die coca-blaadjes... of dat legaal is. Laten wij luisteren naar deel 8 van De Hel van Dakar. Hollanda presenta. Roberto. Oh. Arturo. Oh, ah, We staan nu aan de grens. Om 3000 meter hoogte. En de reis... We hebben een enorme vertraging opgelopen door die doel. Van uh... Het gaat misschien nu wat beter met Teus Visser, want die heeft nu zijn eh... Uh... Uh... Uh, dingetje gedaan. Na dat onthulling... Ik heb last van die hoogte, jongen. Weet je, helemaal noor. Hoppa, Tino, we moeten weg! We zitten nu in Argentinië, we staan aan de grenzen aan de Chili. Hoe is Chili dan? Nou, ik kon het niet Was je dan afgetreden? Ik weet het niet meer. Ah, Willem, ja. Pinochet, zeg je dat? Wat? Chili. Hier zijn toch ook 30.000 30 vliegtuigen geflikkerd? In Argentinië. 30.000 Ongeveer ja. verdwenen. hoeveel zijn aan de vliegtuig gedompt? Ik zie met jullie minder, geloof ik. 20.000, 15.000, dat is nog veel. is Nee, maar ik Weet je dan. Dan worden je toch een je? Uiteindelijk met jou eindigt toch weer de situatie. Kijk, ik ken jou wat langer dan vandaag. Jij bent gewend om een nekkerman te reizen. Dat ze zelfs nog je reeds schoonvegen, daar ben je nog te lui voor. Ja, nee, luister. De eerste keer was pas op het huisland. Ik denk elke keer, De drugs vond. Nou ben je erbij. Weet je wat we gaan doen? Ik heb mijn hartje blijven. Een zakje koken die uit die Duitsers flikken. Die Duitsers die ons weigeren weigeren, dat oude stil. Voor je gewoon in die camper. Die hard, ik heb, heb, uh, heb kookblaadjes bij me. Nee, dat is ik heb kookblaadjes. Ja, dat is een goed idee. Ik ga even die blaadjes opeten. Ik eet even wat blaadjes op. Om, uh, ik zou die niet doen. Voor het geval ik je pak Ik zou die niet doen. Het is af. Te Ga maar aan die man met die hond. Ja, Iedereen kookt die kook. Gooi het eruit, Banden, we maken het uit. Het is legaal. Tokini is legaal. Het, het, het zijn blaadjes. Is legaal? Nee, het zijn koken op blaadjes, legaal in heel Zuid-Amerika. Overal. Ik heb ook alweer een nieuwe aan. Ja, vol. Goed. Gooi de kook eruit. Je vraagt gewoon de douane of je het mee mag nemen de Chidi. Iedereen koud, die kook. De laatste woorden van de famous words van vandaag. Ik weet niet hoe het is gelaten Die hond ruikt ze vanzelf, toch? Dat, uh. Dat ruis ik het boek van Maxima vergeten de wc, toen zat scheiter. Ik kan het niet meer terugvinden. Ik heb god niet waar het is. Ik hoop dat die hond het ruikt, want... Uh... Geen idee. Weet oh. jij dan waar ik die in de blaas gestopt heb van aanwonnen? Godverdomme, heb ik dat hé? Zwaar de lul hier. Hè? Zwaar de stomme lul. Hè? Je, lu je luistert nooit meer naar je van op. Ik kan hierin zitten. Hoor. Zit hierin. Of wel het zakje ervan. Ja. Nou, Laat er even uit de mist. Goedemorgen auto. Laat Loop erop af. Graaf je mee kan rijden. Loop erop af. Loop, loop. Loop, loop. loop erop af. Kom er mee, kom ja, mee. kan open. Ja, ik zie er belachelijk uit. Wij nemen ze nooit ja, mee. Ik ga hier, dan je dan rijden en anders doen. Maak een paar keer op. Dat is goede taal. We trekken wel veel bekijks. Iedereen, we vallen we op, op op een manier. Nice. Willem, we moeten een taxi bellen. Ja, dat gaat niet. Er rijden hier geen taxis en dan kunnen we hier bellen. Maar dan moet die taxi zijn. Laten nou, we die daar even vragen. Maar daar kunnen we niet in, in die auto, nee, ze maar voor. Ja, Jawel, het schiet er twee mee. Ja, wel. dat kan wel, vraag maar. Het nee, we, we we te... ja, ja, ja. is wel heel elektrisch. Het Zeg maar heel verhaal dat we de journalisten zijn dat het dak en dat we de dak aan de race moeten volgen en dat we al twee dagen achter liggen op schema. So, het uh, is do... the Het everything. een beetje weer terug naar Het is een beetje een First, we uh, we have to make some uh, paperwork. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. it's very easy because we, uh, we have to put the passport together and it's very easy. So. It's very nice. We pay the manzine and we can invite you for dinner. everything. Mm -hmm. Because uh, there's no taxis. And, and uh, where do we want to go? To San Pedro, Captain. First stop, Pedro? first, stop. Stop. first yeah, time. First, oh, it's uh, 170 kilometers. No? Oh, yeah, first yeah, time? one hour. On where do you go? One hour. Uh, we want to go to Iquique. That's uh, For further. But yes. not not really. But uh, no, you can in, drop us off first. somewhere somewhere in Tarapaka. Yeah, if uh, so you okay. drop us there, we invite drop you. Drop us where, where you like. We pay the benzine. How many how many you yeah, have? only this oh, one three. is big. Only <laughs> he, he throws it away. Only one. Yeah. Is it possible to <laughs> But it is four for for men. He's crazy. He throws uh, the baggage away. We don't you Willem? We, we keep this one, and we keep, I keep <laughs> it like this. So we have uh, we have some baggage in our car. So. Uh, als je wilt kunnen dragen de bagage, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Willem, okay. die tas van, van 80 kilo moet je op de schoot. Dankjewel. Okay. Hey, thank you. Mijn naam is Robbie. Dennis. Dennis. Ciao. Dennis. Hallo. Hallo. Nou, hele dag hier gestaan. We hebben een lift. We blijven in deze auto zitten. Waarom? Die vertrouwt die rijden wel. We hebben al zeven keer naar elkaar gereden. Ja, de ja, chauffeur. Die, uh... die op. Dus ik denk dat we richting de grens komen. En, uh, maar jij zegt dat ik mijn koffer moet uitpakken, alles, maar je hebt dan wel die uh, blaadjes bij me. En je zal die koffer opmaken. maar. Ja, Grappig. grap. Ja. Ze komen wel met de stuffelhond. rond. Ah, dat is Kijk, je roodblok jongens honderd ja maar die blaadjes ja, die hebben de honderd twee blaadjes dat staat hier, nee, is het het toch de voor de teken, het betekent dat ik die mag zijn blaadjes Het mag niet staat achterop het nee dat is goed, en fruit. nee staat ook ja, ja, ja, daar moet je daar moet je niet onder de -tas die hebben we zo waarschijnlijk heb je het niet eens meer dan gaan uh, we een toerist. Het is snelweg. Het is levensgevaarlijk hier. Vrachtwagens dender hier met 120 kilo voorbij. zand in mijn smoel. Wat je? Levensgevaarlijk. Hey, we, wil... we zeggen wel dat het dak er gevaarlijk is, maar. wordt er maar eens ergens uitgeflikkerd midden in de woestijn. En dan hebben we drie zeulen. Die Willem die heeft echt de hutkoffer bij zich. En Willem is heel ver achter mij. Willem, kom op, man! We missen ook nog die bus, weet je dadelijk. Wij reizen eigenlijk nu. We hadden het achter het circus aan. Terwijl de planning was dat we vooruit zouden komen bij de dakken, Dat wij voor de eerste waren. Maar nu gaan we naar de laatste. Volgende week, dames en heren, deel 9 van de hel van Dakar. En dat deel 9, dat heet de dodenrit. Waarbij een duizelingwekkende tocht van 80 kilometer wordt gemaakt... Door een lange, over een lange, smalle bergweg die een van de gevaarlijkste van de hele wereld blijkt te zijn. Gaan zij dat overleven? Dat horen wij volgende week in de hel van Dakar. En alles van de hel van Dakar is na te lezen op het Twitter-account Dakar. -moord. En volgende week ook... De documentaire Eén ding is zeker van Johan Dibbets. De oudere zorg in de toekomst, daar gaat het over. Want Johan Dibbets weet één ding zeker. Straks, in 2040, als hij rijp is voor het bejaardenhuis... dan zijn het niet zijn kinderen die hem zullen verzorgen. En in het bejaardenhuis is er dan geen plaats meer. Johan Dibbets heeft overigens geen kinderen. De vergrijzing is dan op zijn toppunt. En in dat bejaardenhuis zitten dan alleen maar de meest hulpbehoevenden. En wat moet Dibbets dan doen? Wordt, wordt het een robothond? Of, of worden het mantelzorgers? Dat hoort u volgende week, Luisterheizen. Ik sluit af vanuit de Molukastraat. Dag, Luisterheizen. Het uh, sports. Zometeen natuurlijk. En ik ga nog even fijn de Prachtwijk in. Dag. Dag. Dag. Dit is Radio 1.